Twee uur. Dit is Radio 1 met Elsbet Grutteke. En dit is de dag de directeur van het inmiddels gesloten Islamitisch College Amsterdam en oud premier van Acht. Die pleit vanmiddag als bezorgde burger in de Tweede Kamer voor het slopen van de muur in Jeruzalem. Eerst het NOS journaal met Renate Evers. Tegen de eigenaren van drie koffieshops in Maastricht zijn boetes van 5000 euro geëist. Ook eist het OM werkstraffen van 150 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand. De eigenaren van de coffeeshop stonden terecht omdat ze softdrugs hebben verkocht aan buitenlanders. En sinds de invoering van de wietpas mag dat in Maastricht niet meer. De pas is inmiddels afgeschaft door het kabinet en vervangen door het ingezetene criterium. De Tweede Kamer wil opheldering van Eerste Kamervoorzitter De Graaf... over zijn rol bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. De Volkskrant meldde vanochtend dat De Graaf met een kunstgreep heeft voorkomen... dat PVV-leider Wilders lid werd van de commissie van in- en uitgeleide in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Hij zou dat hebben gedaan vanwege de problematische verhouding... van Wilders met het Koninklijk Huis. Wilders is daar kwaad over en de hele Tweede Kamer is ook verbaasd. Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg, die ook voorzitter was van de commissie van in- en uitgeleide, zei dat ze niet bij het mogelijk weren van Wilders was betrokken en dat ze niets wist van de intenties van de graaf. Bondskanselier Merkel bezoekt vandaag opnieuw gebieden... die zijn getroffen door overstromingen. Merkel kwam aan het begin van de middag aan in Lauenburg, 50 kilometer ten oosten van Hamburg. Daar bereikte het water vandaag zijn hoogste punt, zegt correspondent Tim de Wit. Ja, je merkt duidelijk opluchting bij brandweerlieden hier in het dorp... die met man en macht en ook dag en nacht hebben doorgewerkt... om uh, Lauwenboek te beschermen tegen het hoge water. Uh, helaas konden ze niet voorkomen dat de oude binnenstad helemaal is ondergelopen. Uh, hier zijn ook honderden mensen geëvacueerd de afgelopen dagen. En Het vervelende is wel uh, de vrees is dat heel veel huizen in die oude binnenstad... behoorlijk zijn aangetast. In Sachsen-Anhalt is de situatie nog altijd kritiek. Bij Fishback, waar maandag een dijk doorbrak, stroomt nog steeds water het achterland in. Duitsland is al bijna twee weken in de ban van het hoge water en de schade loopt in de miljarden. Duizenden Syrische rebellen hebben een dorp in het oosten van Syrië aangevallen. Daarbij zijn zeker 70 doden gevallen. Dat zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Er is geen bevestiging van andere bronnen. 60 slachtoffers zouden Shiïtische moslims zijn, die vechten aan de kant van president Assad. Aan de kant van de rebellen vielen 10 doden. Het conflict in Syrië loopt steeds meer uit op een strijd tussen soenieten en schiieten. De rebellen zijn overwegend soenitisch. En het regime van Assad bestaat voornamelijk uit een shiitische stroming. Noord-Korea reageert niet op telefoontjes met de speciale hotline vanuit Zuid-Korea. Seoul probeerde vandaag twee keer contact te leggen met het regime in Pyongyang, maar kreeg geen gehoor. Voor vandaag stond een overleg gepland tussen beide landen over de heropening van het gezamenlijke industriële complex Kaesong in Noord-Korea. Pyongyang meldde gisteren dat het afziet van dat overleg. Het gesprek over Kaesong zou het eerste op hoog niveau zijn na maanden van oorlogsdreiging door Noord-Korea. Het weer lokaal valt er een bui en op de meeste plaatsen is het bewolkt en het is 20 tot 24 graden. Vannacht trekt meer regen over het land en is het erg zacht. Morgen is het eerst droog, maar later neemt de kans op regen weer toe en het wordt dan zo'n 20 graden. En wij gaan zo verder met dit is de dag. Blijf luisteren. Moest ik ineens de uitvaart gaan regelen? Ja, ik had geen idee hoe, maar ik wilde wel veel zelf doen.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Gutteke. Goedemiddag. Het Islamitisch College Amsterdam zou overgenomen worden... door de in opspraak geraakte Ibn Galdun-school... maar werd uiteindelijk toch gesloten. Hendrik Verweel, u was destijds directeur... van het Islamitisch College Amsterdam. Heeft u contact gehad met uw collega Bart Renders van de Ibn Galdun? Nee, meer heb ik nooit eerder gesproken. Wel... Uh zijn voorganger en de huidige voorzitter van de Raad van Toezicht. Maar u begrijpt wel wat hij doormaakt? Ik begrijp wat hij doormaakt, ja. Oud-premier Dries van Acht die krijgt vandaag vijf minuten de tijd in de Tweede Kamer... om zijn burgerinitiatief Sloop de Muur te verdedigen. En de musical Soldaat van Oranje die trok vorige week zijn miljoenste bezoeker. En Miranda Jongeling speelt de rol van Willemina en zij vertelt wat het publiek zo aanspreekt in deze productie. En is er een terrein te bedenken waar Joop Albada zich als interim-directeur niet aan zal wagen? Na de roeibond gaat hij nu orde op zaken stellen bij de Atletiek Unie. En de Amerikaanse geheime diensten die kijken mee in onze e-mails en telefoondata om terroristen op te sporen. Bert-Jan Lietert-Peerbolten schetst in de ethische rubriek zwart-wit de spanning tussen veiligheid en privacy. En uw mening die horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD of ga naar de website ditstedag.nu. De islamitische school Ibn Galdoen uit Rotterdam... staat door de diefstal van de eindexamens in het brandpunt van de belangstelling. De Rotterdamse onderwijswethouder De Jonge... die noemde de sluiting van de school onvermijdelijk. En al eerder sloot de enige andere islamitische middelbare school in Amsterdam. En we praten daarover met Hendrik Verweel... die tot de sluiting directeur was van het islamitisch college in Amsterdam. Dan gaat het om het VMBO Economie. De grootste eindexamenfraude ooit in Nederland. HAVO, aardrijkskunde. De vervolgvraag, wat doen we met de Ibn Galdoen school? De school... Die moet dicht. Er is al zoveel gepasseerd bij die school. En uh, ja, genoeg is genoeg. Wat beeldvorming is natuurlijk uh, heel slecht. Dat de consequentie voor deze school is... dat daar uiteindelijk geen levensvatbare toekomst voor is. Dat de examenlicentie ingetrokken moet worden. En dat betekent volgens mij dus einde iemand geval doen. Ja, of de leiding vervangen. Ja, de leiding is al vervangen. Wat ons betreft uh, mogen ze sluiten. Onmiddellijk? Ja. Hendrik Verweel, ja Het sentiment lijkt te zijn sluiten, die school. Denkt u dat dat de oplossing is? Nee, dat is niet de oplossing... Uh... Uh, dit is ook de, de gemakkelijkste en een uh, ja, soort, soort, soort primaire reactie. van uh, En uh, ook, ook vaak ingegeven tegen uh, überhaupt weerstand. Tegen het islamitische onderwijs en uh, islamitische organisaties. Dus ik vind dat je daar hier verstandiger mee om moet gaan. Dus ik betreur het eigenlijk ook wel dat die wethouder, die jongen, zo'n uitspraak doet. Ja. Dat, dat hij denkt, kan ik me voorstellen. Uh, maar ik, ik denk dat hier ook... Uh, Verstandig handelen en wijze handelen moet zijn ja. en niet dat uh, opruimende gedoe. U heeft ervaring met het islamitisch ja. onderwijs, u was uh, directeur van een school die inmiddels gesloten is. Uh, er is heel veel uh, wantrouwen tegen dat islamitisch onderwijs. Begrijpt u dat? Ik heb het begrijp. Ik heb het uh, twee jaar lang gevoeld. Een uh, constant uh, gevoel van wantrouwen vanuit uh, de inspectie vanuit het ministerie van het Onderwijs, van de staatssecretaris. Uh, gemeentebestuur van. Uh, Amsterdam. In uw geval, ja. En uh, dat uh, is ook vaak nog gepolitiseerd. Toch de angst steeds van de, de, de mensen van de inspectie en in het ministerie... oh, uh, moet de staatssecretaris nou weer niet naar de Kamer geroepen worden... omdat er weer is iets is. Aan de andere kant, in de, in de school zelf uh, en ook bij islamitische organisatie... was het gevoel van wat we ook doen, we doen toch nooit goed. En klopte dat? Uh, nou, ik, ik, er was uh, aandacht voor uh, de dingen die, uh, zoals nu... Ik bedoel, het is natuurlijk de verschrikkelijke gebeurtenissen. En ik vind ook dat de verantwoordelijke mensen hun verantwoording moeten nemen. Maar het wordt ook aangegrepen om uh, ja, anti-gevoelens te, te creëren. Dus da daar waar geprobeerd wordt om te verbeteren... dat is in het ICA gebeurd, het is een college Amsterdam. Mm -hmm. uh, het Galdoene heeft zich daar ook enorm voor ingespannen. Ja, dat uh, wordt in één klap teniet gedaan door iets wat, uh, wat, er wat fout gaat is. Ja. U heeft veel ervaring in het onderwijs. Het is, niet, het is niet de enige school waar u heeft gewerkt. Als u nee. nou uh, uh, het, het islamitisch onderwijs vergelijkt met andere scholen waar u heeft gewerkt... wat, wat zijn dan dingen waar u tegenaan liep? Nou, de, de, de, de sterke uh, invloed van uh, de geloofsbeleving... en van de invloed vanuit uh, moskeeën... op het uh, denken en handelen van uh, met name... Uh, Docenten uh, en bestuur. En hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, dat, dat de geloofsvraagstukken die in elke geloofsgemeenschap spelen. dat kennen wij in Nederland ook, hè? De differentiatie in de protestantisch-christelijke wereld. vergelijk ik er maar mee. Mm -hmm. Nou, die spelen daar dan ook. En uh, wat heel moeilijk is voor is mythische bestuurders. om uh, de prioriteit te leggen bij. De, hoe geven wij je goed onderwijs? En de geloofsvragen en ook de verschillen van inzicht... leiden constant tot conflicten en ingrepen in het onderwijsproces. En dat merkte u ook als bestuurder? Ja. Heeft u daar een voorbeeld van? Wat gebeurde er dan? Nou, er wordt wel met name ook over de wijze van het kinderen opleiden... of bij geloofsontwikkeling betrekken. Ja, het is... Het mij gelukt, nadat de voorgaande rectoren met drie zijn weggetrokken, getrokken, om toch ook een vertrouwensbasis met bestuur te creëren. En in ieder geval heeft het bestuur aangegeven dat er afstand moest zijn tussen de bestuurders en de schoolleiding. En u, u moest aangeven dat die afstand er moest zijn? Ja. En hoe heeft u dat gedaan? Nou, door a, heel veel te praten en uh, uh, ja, toch ook respectvol te blijven, en wel voor het belang van de school te uh, gaan staan. Ja. En het belang is goed is islamitisch onderwijs. En wie zit er in zo'n bestuur? In zo'n bestuur zitten uh, ook mensen die meestal al vanuit uh, bestuurlijke ervaring vanuit de moskee hebben. En uh, dat is ook ook een punt: de moskee is een, geen onderwijsinstelling. En, en die manier van met elkaar omgaan en besturen uh, ja, wordt dan één ja, op één uh, ook gebruikt bij het bestuur van een school. En dat werkt en, niet? Dat werkt heel vaak niet. Nee. Nee. En was het voor u? te overzien wie er in het bestuur zat op welk ja, moment? Ja, Dat wel? Dat wel. Ja, ja. Maar ja, ook de wisseling en zo. Hè. Dus uh, een verschil van inzicht leidt al gauw tot uh, een persoonlijk conflict. En daar heeft u dan weer last van in die school. Ja. Uh, de geslotenheid van de islamitische gemeenschap... wordt ook vaak wel genoemd als probleem, ook nu weer. Ja. Hè. Dan, het is ook voor de pers bijvoorbeeld lastig... om nou mensen voor de microfoon te krijgen... om uit te leggen wat er precies gebeurt. Heeft u dat ja. ook gemerkt? Ja, die, die, die, die, uh, die neiging bestaat heel sterk. En dat heeft wel iets te maken met uh, het gevoel van alles wat we doen is toch niet goed. En ze uh, dus moeten ons toch niet. Hè. Uh, het kan anders. Uh, ik heb wel uh, voor elkaar gekregen dat ik uh, een, een ruime contact met uh, de pers had. Ook de scholing uh, gehaald. Uh, ook ook uh, journalisten, ook fotografen. Uh, regelmatig de NOS. En dus maar daar moest u wel wat voor doen om dat van elkaar te krijgen. Ja, ja toch door. door, door ja, het klinkt een beetje raadgewicht van mijn functie in te zeggen: van ik, uh, ik heb dat nodig als uh, directeur. En als ik dat niet krijg, kan ik niet voor uh, jullie doelstellingen doelstel ja. staan. En u zegt: die angst komt voort uit het idee: we doen het toch nooit goed. Ja. Is, dat, is dat echt zo sterk? Zit dat zo ja. sterk in de gedachten van ja. mensen? Ja, ja. ja echt. Uh, het is een beetje grof, maar. Uh, uh, de, de, de slogan was, uh, ze pissen toch allemaal op onze kop. En dus we dan dus zeggen we maar liever niks. Nee, dat dan zeggen we maar liever niks. Ja. Denkt en u? en ja. überhaupt is het met elkaar in dialoog gaan. Dus laten we zeggen, het standpunten wisselen... Uh, dat is niet het, de, uh, daar is men niet zo uh, handig in. Het wordt al gauw uh, het, het, het gelijk uh, bevechten van een standpunt. Hm. En als je het niet mee eens bent, dan ben je haar Dus dan durf je niet. Nou ja, dus dan wordt het ook lastig om te discussiëren ja. op die manier. Ja, en dan wordt het gauw schreeuwen. Ja. Zo'n zo uh, uh, examens die uit een kluis verdwenen zijn... Ja. nu op de Ibn Gadoul... komt dat, denkt u voort, uit zo'n cultuur? Of, of is, gaat dat te ver om dat zo te zeggen? Uit zo'n ja. cultuur van niet spreken, uh, ruzie maken... nou ja, dat soort dingen... Nou, de, dat houdt mij bezig, die vraag. En uh, ik, ik, ik hou er niet van om te speculeren, zeker niet nu het allemaal zo emotioneel uh, ligt. Ik, ik vind dat uh, de, de, de naïviteit, de onvoorzichtigheid, de, de nonchalance waarmee je het kwijtraken van de sleutel van een kluis uh, is, opgepakt door de school, dat vind ik. Uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat kan je niet maken, dat vind ik heel slecht. En. Uh, Daarmee geef je zelf aan dat je het belang van, van goede examens... dat je dat onvoldoende inziet. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd uh, speelt er inderdaad, ik vind het lastig om te zeggen... maar ook wel gevoelens vaak van cliëntelisme in, uh, in de eigen kring. Als jij dat voor mij doet, dan kan je toch wel iets ook doen. En, en soms worden mensen daardoor ook komen in een spagaat te zitten. Dat is uh, eigenlijk in het door de omgeving worden gedwongen om iets te doen... wat ze eigenlijk misschien niet willen doen. Dus dan zou het bijna zo kunnen zijn dat met medeweten van iemand... die, die kluis open is gegaan bijvoorbeeld, als, als wederdienst voor iets anders. Ja, dat zou, ja, dat zou kunnen, maar dat, uh, ik vind dat we daar voorzichtig mee uh, moeten zijn. Er is wel nu uh, een docent uh, naar huis gestuurd... wiens dochter uh, aangehouden is. En die docent die heeft ook, uh, malversaties, alvastaties heeft, ook fraude gepleegd. Mm -hmm voorheen als schoolleider van die doen. En hoe kan en, het dan dat zo iemand nog op die school werkt? Nou, dat is nou precies het kenmerk. Je zou zeggen van, dan ga je dus jezelf zuiveren, catharsis. en dat gebeurt dan niet, om allerlei redenen die dan buiten de school liggen... maar meestal in de, in de geloofsgemeenschap. Hmm. En, en, en dat vind ik wel kwalijk. Ja. Heeft u daar ook mee te maken gehad? Dat u daartegen moest strijden op die school in nou, Amsterdam? Nou, ik heb daar wel onsmakelijke dingen mee gemaakt. Dus mensen die eerst hoog op paard gezet worden en dan ineens uh, afgevoerd worden en rigoureus. En ik heb ook uh, meegemaakt dat ik uh, de opdracht kreeg om iemand te ontslaan. Nou, dat wilde ik zorgvuldig, dat duurde. Dus uh, de, uit, aan het eind van het proces, toen ik het allemaal zo goed voor elkaar had... Hè, netjes, uh, was toch ineens, moest hij weer blijven. Want, en later was hij bij een van de actievoerders om de schoon stand te houden. Ja, ja. Dus het kan zo ontzettend schuiven... Het is lastig om daar leiding aan te geven, lijkt me. Toch? Ja, maar ik vind het ergste voor de, de kwaliteit van de scholen. Want het gaat dus constant onder om, om dat soort uh, spanningen en relaties. En uh, wat nodig is, is een volledige aandacht voor goed onderwijs. Maar denkt u dat het kan? Want nou ja, u bent directeur ja. geweest van een school die inmiddels dicht is. <kuggen> Dit is de enige andere school, middelbare school... Waar nu ook de vraag van is, blijft die voor bestaan? Is het mogelijk? Ja, toen ik kwam waren er 48 punten van kritiek van de inspectie. Nou, toen ik wegging, waren ze op waren ze Viernaar weggewerkt. Dus het kan wel? Het kan wel. En ook bij de IBA al doen, zijn uh, mensen van buiten gehaald... om zowel de organisatie als de kwaliteit van het onderwijs te gaan verbeteren. Dus die notie bestaat wel. Het probleem is dat... Uh, ja, zelfkritiek uh, niet ontwikkeld is. Hè. Dus feedback op het eigen handelen. Dat merk je nu ook. Het wordt heel snel uh, buitengelegd, ja. geëxternaliseerd. Ja. Maar u zegt het kan wel, maar ja, dat betekent kom. eigenlijk bijna dat uh, bestuurs zoals u dat soort scholen over moeten nemen. Om te zorgen dat het wel gaat werken. Want ja. als het aan de eigen groep wordt overgelaten, blijkt, werkt het blijkbaar niet. Moeten we dat concluderen? Ja, je ziet in veel van die organisaties die je uh, van ruzie krijgt, maar ook in de andere. Nee, maar de omroep. Uh, de moslim -omroep, ja. ja. ja. Dat is ook niet gelukt. Nee, en dat vind ik wel heel spijtig, want ik vind dat kwalitatief uh, goed islamitisch onderwijs. dat er wel het nodige toevoegt uh, aan, aan Nederland. En ik vind ook, heb ik gezien, dat het voor sommige kinderen belangrijk is. voor hun identiteitsontwikkeling. En dat is met name voor. dat is, mag je niet uh, zo gauw zeggen in Nederland. maar met name voor, voor meisjes is het een enorme kans om zich te ontwikkelen. Stel dat de minister u nu belt. en zegt: ik ben best bereid om zo'n school open te houden. Ja. maar dan wil ik wel weten hoe. Meneer Van Wil, vertel mij, hoe moet ik het doen? Wat zegt nou, u dan? Nou, de, de, de focus op uh, de, het onderwijs uh, verzorgen. Uh, en met het uh, bestuur heel goed praten over uh, wie daar nou wel en niet moeten zitten. Want uh, er moet wel een, een catharsis komen. Mm -hmm. En uh, ja, daar heel binnen de afspraak over maken. Ja, en, dus, en echt de inspectie erboven op zetten, dat komt ja. dan op neer. Ja. Heeft de inspectie dat te weinig gedaan? Eh... Uh, Nee, die, die houden zich toch aan een intensieve uh, plicht. Nee, ik denk niet dat ze dat uh, nee. te weinig uh, gedaan hebben. Denkt u dat de school open blijft? Uh, ja. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1 met Elsbeth Gruttekke. Light years, you feel light years from yesterday. There's still a spark, a million sparks, light the whole. Van Laura Janssen, Golden, straks na hoofd 3 oud premier Dries van Acht... over zijn burgerinitiatief Sloop de Muur. Eerst gaan we het hebben over de musical Soldaat van Oranje... die verwelkomde afgelopen vrijdag zijn miljoenste bezoeker... en die hoorde dit. Soldaat van Oranje, de musical. Majesteit, Rotterdam wordt platgebombardeerd. Ik ga niet naar Engeland. U moet naar Engeland. om de monarchie te redden. De Joodse vriendje gaat eraan als je niet zegt. Wat is er met jou gebeurd? Soldaat van Oranje, de musical. De voorstelling die geschiedenis schrijft. De musical vertelt het verhaal van Erik hazelhoff groefsema En zijn vrienden. die moeten kiezen welke rol ze gaan spelen in de Tweede Wereldoorlog. Verzetsman, nazi of meeloper. En Mirella Jongeling speelt de rol van koningin Wilhelmina. Ja, hoe vaak heeft u er al gespeeld? Um, inmiddels 80 of 90 keer, geloof ik. En is het dan nog leuk? Hartstikke leuk. Ja? Ja, ja, ja, ja. Dat, dat gaat niet vervelen. Nee, want, want nee. Hoe, hoe werkt dat dan voor zo'n voorstelling? Ik neem aan dat je de tekst helemaal van buiten kent. Hoe maak je het dan nog een beetje spannend voor jezelf? Ja, omdat... De, ja, dat is gewoon inherent aan het ook dat Je moet zorgen dat het iedere avond uh, uh, opnieuw gebeurt. Ook al weet je precies waar je moet lopen... en wat je moet zeggen en mm -hmm. hoe je het moet zeggen. En er uh, gebeurt ook iedere avond Gebeurt er wel weer iets anders. Dan is er is soms een wisseling van, uh, van acteurs... of uh, uh, uh, je weet dat er iemand in de zaal zit... Of, uh, en sowieso de spanning iedere avond dat er 1100 man zitten te kijken... die daar een kaartje voor hebben gekocht. En dat het dat, dat moest van tevoren. En dat, dat geeft zo'n ontzettende kick. En ja. dan ook nog die, die, die geweldige muziek. En het, het is iedere avond opnieuw is het een, een, een feestje en heel spannend om te doen. En bent u ook een beetje koningin Wilhelmina geworden ondertussen? Nee. Nee. <laughs> nee? Nee. Dat is wel heel duidelijk. Nee, nee, nee. nee. Vierkante Willemina. Uh, Joop Albeda, jij hebt hem gezien, hè? Een ja, voorstelling. Ja. ja, wat vond je ervan? Fantastisch. Ja? Ja, dat gewoon, dat, ik kan me ook voorstellen dat als je gewoon ergens optreedt, dat dat een andere dynamiek heeft dan bij Soldaat van Oranje. De decor is speciaal. Het is speciaal. Uh, wij spreken semi-life: uh, van de theaters bij de zee tot het uiteindelijk het afsluiten met een vliegtuig wat buiten staat. Het is dus elke keer voor het publiek verrassend, maar je voelde ook dat het publiek de spanning heeft van... hoe zal dat eruit zien, omdat dat een theatervorm is... die nog nooit eerder vertoond is. Ja. En dat maakt het echt uniek, denk ja. ik. Ja, het is ook een hele mooie combinatie van, van filmbeelden... en uh, live theater en muziek en een live orkest... en uh, ook nog die, die, die draaiende zaal... Uh, waardoor het mensen ook uh, zelf mee bewegen. En die, die, die schermen waar ze naar kijken. Mm het -hmm. is echt een totaal belevenis. Een totaal belevenis. Ervaringsthea. Het, het, ja, ja. Ja, het verhaal gaat over een groep vrienden. Die studeren in Leiden. En, en dan vervolgens zien we in de voorstelling... wat de oorlog voor een invloed heeft op deze groep. Ja, en dan zie je dat in die, uh, in die groep... er zijn... Uh, uh, uh, mensen met een verschillend karakter, maar ook met een verschillende standpunt... ten opzichte van, uh, van de oorlog. En je ziet hoe zo'n hele vriendengroep uit elkaar valt... omdat mensen andere keuzes maken, ja. andere beslissingen nemen. Gaat het over het maken van dat soort keuzes? Ja, dat is wel het hoofdthema van de voorstelling, als ik dat zou moeten ja. kiezen. Ja. dat je uh, Ook dat het feit dat je altijd een keuze hebt. En dat de keuze die je maakt uh, niet alleen jou aangaat... maar ook altijd gevolgen heeft voor... Je familie, je vrienden, je geliefde of je land. Ja, Altijd een keuze hebt, want heel veel mensen zeggen... ja, een oorlog dat overkomt iedereen en dan, dan is de keuze er niet meer. Maar dat is niet zo. Nee, maar je ziet wel in de voorstelling, dat vind ik ook het goede eraan... dat uh, uh, uh, niet alle goed is helemaal 100% goed... en niet alle kwaad is helemaal 100% kwaad. Iedereen komt natuurlijk uit een bepaald uh, gezin, een bepaalde achtergrond... en daardoor ben je gevormd. En dat bepaalt mede hoe je in zo'n oorlog staat. Maar... De voorstelling gaat ook over dat je uh, buiten de geëikte paden kunt treden. Dat je altijd kunt kiezen, ik ga wel die richting op of ik ga niet die richting nee. op. Is dat bij de rol van koningin Wilhelmina ook zo? Nee, die had misschien wel anders gewild. Die had graag willen blijven. Ja, want dat is altijd een discussie. Hè? Ja, ja, ja, ja. Ze zijn, is naar Engeland gegaan ja. uh, aan het begin van de oorlog... en daar is heel veel kritiek op gekomen ook. Ja. Zien we daar in de voorstelling iets van terug? Nou, er is een scène in, uh, waarin staat dat uh, Van Zand uh, um, zegt... Uh, majesteit, u moet naar Engeland. En dat zij graag in Nederland wil blijven. En zijn grote argument op een gegeven moment is dan van... wat denkt u dat er gebeurt als de Duitsers u in handen krijgen? Mm -hmm. Ja, dan krijg je een hele andere situatie. En dan ziet ze in... Uh, en als er ook nog Rotterdam wordt gebombardeerd... dan weet ze dat ze geen keuze heeft. Nou, en dan, dan, dan trek ze, ze toch naar Engeland. Ja, wat voor mensen... Maar ze zijn er niet stilgezeten, hoor. Nee nee, nee, nee, nee, dat weet ik. Ze heeft al wat gedaan. Absoluut, absoluut. Ik verwijt ook niks. Maar ik weet wel dat het een... Nee, gewoon... maar ik heb toch het gevoel dat ik er een beetje moet verdedigen. Oh ja, toch wel. Ja. Nou, is goed hoor. Mag voor mij. Wat voor mensen zitten er in die zaal? Want Er zitten dus elke avond 1100 mensen, een heleboel. Wie zijn dat? Nou, dat, er is, werken geen pijl op te trekken. Er zitten, er zitten jonge kinderen, er zitten, zitten bejaarden... er zit alles ertussen, er zitten jonge mensen, er zitten jup. Er zitten uh, van alles en nog wat. Er zijn heel veel families die samengaan. Die gewoon is, als, als familie? Ja, ja, ja, ja. Dat, dat, het opa's en oma's met hun kinderen en hun kleinkinderen. En dat, uh, uh, dat levert vaak ook bijzondere gesprekken op, horen wij dan. Daar hebben ze ook een tentoonstelling bij. Ja, dat is ook dat, een tentoonstelling bij. Je ja. gaat ja. ook fysiek Kun je door het theater lopen... en uh, allemaal onderdelen van de Tweede Wereldoorlog. Dus je kan, het is gewoon ook een educatief... Moment voor ouders met kinderen en voor sommige mensen ook nog een herinneringsmoment. Ja. Ook dat, maar het is soms ook dat mensen die. Uh, uh, horen wij dan ook weer, of we krijgen ook brieven. Uh, van mensen die nog nooit over de oorlog hebben gepraat. en die nu, naar aanleiding van die voorstelling. dat opeens thuis in hun gezin en in hun familie opengooien. Die komen met verhalen en. Dat, is, uh, dat zijn soms hele emotionele ja. uh, taferelen die ja. zich eraf spelen. Ja. Als je zou denken, nou, het is toch best wel een tijd geleden dat de oorlog is geweest. Inmiddels zullen de verhalen wel verteld zijn, maar dat is dus blijkbaar niet zo. Nee, ik denk dat er altijd verhalen zijn die onverteld blijven. Dat merk ik al aan mijn eigen ouders, uh, die ik toch inmiddels heel veel jaren ken. <laughs> ja. En die zijn naar de voorzijde gekomen. En ook mijn vader en moeder kwamen weer met, met verhalen die ik nog nooit had gehoord. En ik zeg, waarom hebben jullie dat nooit verteld? Ja, ja, ja, dat... Dat gaat dan zo. Ja, en dan, wordt het, dan is die herinnering er weer en dus ja. komen de verhalen weer. Is dat ook een beetje jullie idee... van dat die oorlog ook voor nieuwe generaties weer bespreekbaar is... en dat oude en nieuwe generaties in gesprek gaan? Ik vind sowieso dat, dat geschiedenis heel erg belangrijk is in, de, in, in onderwijs... en in de vorming van een land. En voor je eigen besef hoe je in deze wereld staat en in deze maatschappij. En de Tweede Wereldoorlog neemt daarin wel een hele bijzondere plek in. Ja. Ja. Nou, dat, dat doel dat bereikt de musical. Hoe is het achter de schermen eigenlijk? Nou, ja, een heksenketel. Ja? ja Vertel eens. <laughs> ja, ik, weet, ik, ik mag natuurlijk niet te veel uit de scholen ja, kijken. wel doe maar. Maar nou, in ieder geval staat er een team achter dat is zo ontzettend goed op elkaar ingespeeld. En daarachter is eigenlijk, uh, is eigenlijk ook een soort voorstelling. Uh, je ziet mensen afkomen en rennen. En die moeten dan binnen een halve minuut aan de andere kant van de set zijn en in een ander kostuum. Dus er lopen constant kleedsters en uh, mensen van de Schmink mee om mensen weer op te kalevateren. Ander Pruikje, andere jurk. Uh. Gaat het altijd goed of krijg je wel eens de verkeerde pruik mee? Nee, dat gaat <laughs> dat, altijd goed. Dat, dat gebeurt niet. Nee, dat gaat, er gaat nooit. Een heel enkele keer uh, loopt er technisch wel eens iets mis. Maar dat, dat is geloof ik in die 2,5 jaar. Nou, twee keer gebeurt of zo. En het kan altijd opgelost worden. Ja, want het is technisch ingewikkeld. Want het is een draaischijf, ik ja. hoor. Hoe moet ik dat voorstellen? Het is een draaischijf die is in het midden van de zaal. Het is een, een rond theater. Of in ieder geval, het theater is rondgemaakt in die theaterhankaar. In het midden is een tribune. En daar kunnen 1100 man in. En die tribune die kan draaien. Een aantal maal om mm -hmm. zijn eigen mm -hmm. as. En zo kun je. Uh, uh, uh, en daaromheen is een, een, een set gebouwd van uh, diverse. Uh, um, uh, plekken. En het publiek kan dus steeds een andere plek te zien krijgen. Ja. Joop hoe was dat als publiek? Nou, de eerste keer is het ongelooflijk verrassend. Want je weet niet, en je zit toch gewoon rustig in het theater en plotseling begin je te bewegen. Oh ja. Je vraagt dus eerst, dat beweegt nou die, dat, dat, dat decor is dat aan het bewegen. Maar dat klopt niet, want ik beweeg zelf ook. <lacht> en je bent dus eigenlijk de hele avond ook wel een beetje aan het zoeken naar de oriëntatie. Waar ben ik nu? Want het <lacht> Raak je plot... een beetje uit je evenwicht? Nou, ook. je zit in één moment, kijk je naar zee. En het volgende moment kijk je naar het studentenhuis. En het volgende moment ben je gewoon op straat. En even later ben je in een... In de verblijfplaats van, van koningin Wilhelmina in, in Engeland. Ja, en dat ja. geeft hele verrassende overgangen. En dat blijft ook heel dynamisch. Ja. Ja. In die zin is het ook bijna filmisch. Zoals je in een film, daar ga je ook helemaal mee. Omdat je daar echt bent. En dat is ook een ervaring die het publiek ook heeft in die zaal. Dat je ook echt op die plek uh, uh, bent. En je wordt zo van het ene naar het andere meegesleept. Dat je bijna geen tijd hebt om na te denken. Nee. En hoe vaak gaan we hem nog doen? Want hij is, oh, loopt al veel langer dan iedereen had gedacht. Ja, ja, waanzinnig. Hij loopt, hij is nu weer verlengd tot, uh, ik geloof, tot, in ieder geval tot augustus, maar tot december, geloof ik. De okay, volgende okay. Jaar. En het kan ja. best zijn dat het daarna nog weer doorgaat. Nou, dat moeten we bekijken. En je krijgt nog geen genoeg van koning willem Oh nee. Okay. Nee, nee. Nee, nee, nee. Goed. Nee, nee. Ontwikkelt zich zo'n zo voorstelling ook nog? Andere... Oh zeker, ja, ja, ja. Ja, ik speel er nu, aan, naar die tachtig voorstellingen... Het, het zijn geen hele grote verschillen, want een aantal dingen liggen natuurlijk vast. Je moet gewoon van die stoel naar het bureautje lopen... en uh, die, die zeven meter moet je overbruggen. Maar uh, iets in, in haar motoriek is veranderd, in haar stem, in haar karakter. Dat zijn nuanceringen. En dat is ook iedere avond weer spannend om, uh, om uit te proberen. Dat je denkt van, nou, ik, ge ik geef er vanavond een tikje meer... Uh, uh, uh, arrogantie mee, of een, een tikje meer hotel. Want het werkte daar gisteren beter, dus dat ga ik op die scène ook eens uitproberen. Zo is het. Dus, een kleine verschuivingen, ja. maar... steeds weer iets nieuws ja. in Soldaat van Oranje. Zometeen na half drie spreken wij Dries van Acht. Die mag vijf minuten spreken in de Kamer. Vraag me af of hem dat gaat lukken in vijf minuten. Het is uh, twee minuten over half drie. Dit is Radio 1. En dan Journaal met Renate Evers. Het gaat iets beter met Nelson Mandela. Volgens president Zuma van Zuid-Afrika reageert Mandela goed op zijn behandeling. De afgelopen dagen werd de gezondheidstoestand van de oud-president... steeds omschreven als ernstig, maar stabiel. Hij werd zaterdag met een longontsteking opgenomen in een ziekenhuis in Pretoria. De Syrische oppositie zegt dat duizenden opstandelingen... een dorp in het oosten van Syrië hebben aangevallen. En daarbij zouden 60 regeringsmilitairen zijn omgekomen. Aan de kant van de rebellen vielen tien doden. De Tweede Kamer wil opheldering van Eerste Kamervoorzitter De Graaf over zijn rol bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Hij zou met een kunstgreep hebben voorkomen dat PVV-leider Wilders een grote rol speelde tijdens die inhuldiging. Wilders is daar kwaad over en ook de Kamer is verbaasd. En in Moskou zijn duizenden Russen de straat op gegaan om de vrijlating te eisen van 16 tegenstanders van president Poetin. De aanhangers van de oppositie zitten nu bijna een jaar in voorarrest... voor deelname aan de protesten rond de inauguratie van Poetin. En die protesten liepen uit op rellen. En tot zover het nieuws van dit moment. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel Hendrik Verweel. Die was directeur bij het Islamitisch College in Amsterdam. Miranda Jongeling speelt de Wilhelmina rol in de musical Soldaat van Oranje. Oud-premier Dries van Acht mag zometeen spreken in de Tweede Kamer. Joop Alberda maakt de sprong van de roeibond naar de Atletiek-Unie. En Bert-Jan litaert gaat het hebben over onze privacy. U kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar onze website ditisdedag.nu. Oud-premier Dries van Macht, goedemiddag. Goedemiddag. U krijgt er vandaag vijf minuten de tijd in de Tweede Kamer... om uw burgerinitiatief Sloop de Muur te verdedigen. Kunt u dat in vijf minuten? Het zal moeten blijken. Moeilijk zal het in ieder geval zijn. Ik ben heel blij dat die muur er staat. Sinds dat hij er staat is het aantal uh, terroristische aanslagen... met meer dan 80 procent afgenomen. Java raakte zijn werkplaats in Jeruzalem kwijt en zijn land... Dat werd onteigend voor de bouw van de muur, zonder compensatie. Het is voor een land als Israël een van de enige oplossingen om terreur tegen haar burgers tegen te gaan. Volgens het advies van het hof is de bouw van de muur illegaal en moet de muur worden afgebroken. Ik ben heel blij dat die muur er staat. Een muur kun je ongedaan maken, maar de moord op mensen niet. Ja, u heeft 64.000 handtekeningen opgehaald met de actie Sloop de muur. Ja. Nou heeft uh, Israël twee trouwe bondgenoten in de wereld... en dat zijn de Verenigde Staten en Nederland. Ja. Dus heeft het zin, deze actie? Het heeft zeker zin, als je daarin zou slagen... om althans Nederland uh, te brengen tot een betere visie... een beter gezicht op de situatie zoals die werkelijk is. Dus je, de, je kunt de meningen in Nederland, ja ook in Nederland... veranderen als je maar uh, feiten... En gegevens die de mensen schokken. Zoals het ook heel vaak gebeurt tijdens mijn veelvuldige optredens in allerlei steden en dorpen het jaar door. Mm -hmm. Dus u zegt: als ik goed uitleg wat er gebeurt daar rondom die muur. dan zijn ook Nederlandse politici wel te overtuigen? Ja, de politici zijn moeilijker van hun plaats te krijgen. dan de vertegenwoordigden, dan de kiezers zelf. Maar eh, het is heel, voor mij heel duidelijk uit de. Ruime ervaring die ik intussen heb verworven, dat er in, een, in Nederland onder het electoraat een duidelijke verschuiving gaande is, dat er veel en veel meer mensen dan voorheen uh, inzicht hebben gekregen in, hoe, in hoeveel onrecht Israël aanricht bij de Palestijnen, hoezeer Israël zich vergrijpt aan internationaal recht voortdurend en op allerlei manieren. En dat inzicht van het electoraat moet natuurlijk, op een gegeven moment wellicht met enige vertraging, doorkomen naar boven. Ja, En wat, wat vraagt u precies in dit burgerinitiatief? Ik, eh, ik vraag in het burgerinitiatief concreet... Eh, geef gevolg aan de uitspraak van het hoogste hof ter wereld... dat is het Internationaal Gerechtshof, de rechterlijke macht eigenlijk van de Verenigde Naties. Die hebben gezegd in 2004... het bouwen van deze muur voor zover lopend doorbezet... Palestijns gebied is onrechtmatig. Want in strijd met het nieuwe internationale oorlogsrecht. En moet dus worden afgebroken. Ja. En alle staten zijn verplicht om Israël ertoe te bewegen. Dat ook te doen. En u wilt dat de Nederlandse politiek dat ook doet. Eindelijk. Ja, Zelf bent u lang ook uh, supporter van Israël geweest. Daar is op een gegeven moment verandering in gekomen. Wanneer ja. is dat bij u gebeurd? Nou, de, ik ben inderdaad een van de vijftien tot 16 miljoen Nederlanders geweest die vrijwel zonder op of omzien als vanzelfsprekend het opnamen altijd weer voor Israël vanuit het dogma wat Israël doet kan niet anders dan wel gedaan zijn. Mm -hmm. Nou, wanneer is dat veranderd? Dat begon eh, dat vertrouwen in Israël, het heilige geloof, begon te breken. toen, eh, toen wij in 82, voornamelijk van de gruwelijke slachtpartijen... in twee Palestijnse vluchtelingenkampen nabij Beirut... Eh, waar met medewerking van het Israëlische leger... dat immers de hele, beide kampen helemaal omsingelde... Eh, Libanese falangisten eh, erin zijn geslaagd om duizenden... Palestijnse uh, uh, uh, vluchtelingen... vluchtelingen zijn natuurlijk vluchtelingenkampen... om uh -huh. um, um zeep te brengen. Of al, althans ernstig te verwonden. Er zijn ja. vreselijke dingen gebeurd. Ja, en toen begon u te twijfelen. Met... Uh, ja, toen was het natuurlijk met mijn zekerheid... Israël kan niet anders dan goed doen. Totaal gedaan al. Ja. Maar dan denk je dan nog in het begin... het is misschien maar een incident. Ja. Want er is u ook wel van weten, meneer Van Acht, dat zal ook niet nieuw voor u zijn... Uh, dat u uh, pas na uw uh, actieve politieke tijd met dit soort uh, uh, acties gekomen bent. En veel mensen zeggen, ja had u dat nou maar gedaan in de tijd dat u premier was... of in de tijd dat u minister was, wat zegt u tegen dat verwijt? Nou, dat uh, verwijt is begrijpelijk, maar ook gemakkelijk te weerspreken. Wat is immers het geval? Uh, de gruwelen van Sabra en Shatila, dat zijn die twee Palestijnse vluchtelingenkampen... Uh, die deden zich voor, enkele maanden voor mijn aftreden in de korte periode dat ik tevens minister van Buitenlandse Zaken was. Uh -huh. Maar toen stond ik al zeer dicht bij mijn heengaan... uit de nationale politiek. Maar er is nog een punt bij. En dat is dat het uh, in, in de jaren zeventig ongeveer... ja, die, ja, die jaren, uh -huh. nog lang, bij lange niet zo duidelijk was... hoe vreed hardvochtig... En ook onverzoenlijk, uh, niet voor reden vatbaar. Israël bleef keer gaan. Dus u zegt, is ik, kon, ik kon. erger geworden. Ja. Denk nou eens aan de, aan de, de kolonisatie. De, maar u zegt eigenlijk, ik kon het niet eerder weten. Dus als, u, als, u, als mensen mij verwijten dat ik eerder had op moeten spreken. dan zegt u dat kon, dat kon niet, want ik wist het gewoon niet eerder. Nou, in, ja, ik heb, nou, ik wil mezelf niet helemaal vrij pleiten. Zeker niet. Want er zijn dingen die al niet deugden in de jaren zeventig. en die oh. ik wel had kunnen weten. Maar toen ik, ben, ik heb mij laten meevoeren met die brede stroom... van, van zelfsprekende instemming, genegenheid, bewondering... geen kwaad woord over Israël. Eh, en, en, en die band verkeerde ongeveer al mijn landgenoten. En u ook? Dat spreekt mij niet vrij, maar het maakt het wel begrijpelijk. En slaat u nu niet een beetje door naar de andere kant? Ik pleit alleen maar voor handhaving van... eerbiediging van het geldende internationaal recht... En dat is geen doorslaan. Nee, want veel mensen verwijten u dat wel. Hoe, hoe, hoe komt dat, denkt u? Ja, omdat de mensen niet, uh, niet, niet goed weten waar het over gaat. Hm. Ondanks het feit dat u probeert dat duidelijk te maken. Ja, maar de mensen, niet alle mensen hebben mij ooit een keer gehoord. Dat nee. kan ook niet. Nee, nee. Um, even iets anders. Deze week was een, een collega van u, oud-CDA-premier Lubbers, opeens in het nieuws... Hij deed uitspraken over de kernwapens die in Volkol liggen. Hij zei, ja, dat weten we allemaal al lang dat die er liggen. Uh, de huidige politie wil dat niet bevestigen, u wel? Nou, kijk, kijk uh, volgens het boekje, denk ik, zit Ruud Lubbers niet helemaal goed. Want het is formeel nog een staatsgeheim. Maar uh, dat, dat staatsgeheim is de facto... en dat is al heel veel jaren zo tevens een publiek geheim. Aha, u blijft jurist, hè? I iedereen iedereen <laughs> weet, ja. ja. Dat leer je nooit meer af. Ieder, iedereen weet, bijna iedereen, in ieder geval onnoemelijk... veel mensen wisten al, dat, dat zal daar wel zo zijn met je at atoomwapens. Uh, dus om, zo in materieel gesproken niet formeel, is het niet echt verklappen. Nee, maar er ontstond enorme ophef over... Ja, het is natuurlijk nogal wat als je atoomwapens op, op je grond hebt liggen. Um, maar dat wisten we allemaal al, ja, zegt u Ja, dat net. wisten we allemaal wel, maar ook weer niet voor 100 zeker, maar voor 98. Maar kunt u het dan nog eens even echt bevestigen? Want dan weten we het nu van Lubbers, maar dan wil ik het ook graag nog even van u horen. Ach ja, die dingen liggen daar natuurlijk al heel lang. En, uh, uh, en het is ook, dat wil ik er wel meteen bijgeven. Het is ook van de zotte dat ze er nog liggen. Dus Ruud Lubbers heeft inhoudelijk volkomen gelijk... Ik hoor u even niet meer. Ik ook niet? Nee, nee, okay. nee u bent er nog, gelukkig. U zegt, Ruud Leubens heeft gelijk als hij zegt dat dat achterhaald is en dat we daarmee weg. en dat die dingen daar weggehaald moeten ja. worden. Er wordt ook wel gezegd dat hij mogelijk nu juridische consequenties hiervan zal gaan ondervinden. Denkt u dat ook? Als dat denk ik niet. Nee, nee dat zou elke verstandige, verstandige bedienaar van de justitie dwaasheid vinden. Okay. Even terug, u mag zo meteen vijf minuten spreken in de Kamer. Um, en wat hoopt u dat daarna gebeurt? Ik hoop, ik hoop natuurlijk dat de Kamer eindelijk besluit om een, een ferme opstelling in te nemen... ten opzichte van Israël dat alsmaar de inter internationale recht blijft schenden. Waaronder het niet naleven van het gebod van het internationaal gerechtshof... om die muur voor zover op Palestijns gebied gebouwd af te breken. Maar er is natuurlijk nog veel meer te doen, mm -hmm. want Israël uh, doet allerlei dingen die niet deugen. Maar om te beginnen met die muur, maar heeft u aanwijzingen dat er partijen zijn die uw standpunt uh, ook delen, die dat burgerinitiatief willen onderstrepen? Nou, ik heb geen, geen overdreven illusies over de effectiviteit en zeker niet over de dadelijke gevolgen van, van mijn optreden vanmiddag. Kijk, mij is al voldoende, al zou ik graag meer willen, dat er... Uh, Onrust, Meer onrust ontstaat, meer discussie, meer beweging in de Kamer, van meer besef ook. Zijn wij wel goed bezig? Mm. Wij, wij zijn toch de vertegenwoordigers en al, de verdedigers, zeggen wij altijd. onszelf op de borst kloppende van het internationale recht. Maar als het erop aankomt, als het op Israël aankomt, dan. Vergeet wel dat hele internationaal recht op tal van punten. Ja, spreekt u wel eens met de minister van Buitenlandse Zaken, Tim, Frans Timmermans... die ja. toch ook het internationaal recht hoog in het vaandel heeft? Ik spreek hem niet elke dag. Nee? <laughs> uh, nee, ik spreek hem niet elke dag. Ik spreek hem wel eens. En ik ben blij dat hij er is. Ja, maar heeft u, vindt u gehoor bij hem? Ja, kijk, zo, tussen geestverwanten hoeven gesprekken niet lang te zijn. Mm. Dus u, hij is het met u eens, zegt u in feite? Nou, dat denk ik wel. Ja, Goed. goed, meneer Van Acht. Ik wens u een uh, goede toespraak daar, zometeen in Den Haag. Dank u dat u ons even te woord wilde staan. Het was goed met u te zijn. Wij uh, hadden hier eigenlijk uh, nu de artiest Blauwtoon te gast zullen hebben. Dat hadden we ook aangekondigd, maar hij hela is helaas ziek geworden. Als kleine troost draaien we een cd van hem, Solar. Het te veel te ik van Blauwd Joop, Abada. U werd gevraagd door de Atletiekunie om als technisch directeur aan de slag te gaan, maar u bent een veelzijdig bestuurder. Albeda, interim adviseur van de KNRB. Hij was chef de mission in 2000 in Sydney. Albeda ja, sinds een aantal maanden in de wielersport. En die, die is een eind gekomen als grondscoach. Ik hoor hier bijna een soort minister van Sport in de toekomst. Als die Cervelo klus klaar is, dan is dat misschien een mooie... Ja, nou ja, het belangrijkste onderdelen van de klus is eigenlijk een vrij simpel proces. Programma, coaches, materiaal. Goeding, herstel, mentaal De direct weer doorgarantie. Zodat jij die kar goed kan trekken, joh. Ja, Joao Beda, waarom wilde de Atletiek Unie u hebben? Wat, was, wat zeiden ze toen ze belden? Nou, de reden is dat uh, Peter Verlooy, de technisch directeur... is uh, momenteel ziek, geopereerd. En die moet herstellen, en dat lijkt mij. Uh, en dat is nu, in deze periode hebben we... aan het eind van de zomer hebben we de wereldkampioenschappen in Moskou. En ze hebben gevraagd of ik in ieder geval de atleten en de coaches... zo wil faciliteren dat zij gewoon een goede prestatie daar kunnen leveren. Ja. En de tweede is kijk, een doorkijk in de richting van 2016 omdat het NOC nogal uh, flink de keuzes heeft gemaakt... Uh, om de bonden aan te sturen met betrekking tot topsport en topsportgelden. Uh, ja, nou dat is wat er moet gebeuren. Maar ze hadden natuurlijk ook best iemand anders kunnen bellen. Dat deden ze niet. Ze dat u. deden ze wel. Ze hebben niet als Charles van Kommernee gebeld... Oh, oh, maar die was niet beschikbaar. <laughs> oh, Oké, okay, u was de tweede keuze. Ja. Maar goed, uh, niet iemand anders. Waar, nee. Waarom u? Wat, wat, wat zijn de dingen, denkt u... Die u kunt, waarom ze u uh, hebben gevraagd. Nou ja, dat, ja, natuurlijk is dat de slechte, slechtste vraag aan degene die die baan... Uh, ja, maar nu, toch, in... toch wil ik het graag even horen. Nou, ik, er zijn uh, een aantal mensen die uh, de afgelopen zeg maar, 15 of 20 jaar... wel heel sterk in topsport bezig zijn geweest... en ook een internationale scope hebben. En ik ben uh, acht jaar ook verbonden geweest met NOC en NSF... dus ik weet hoe alle bonden in elkaar zitten... en dat sport eigenlijk een relatief simpel proces is... met elke keer een hele bijzonder decor... Erachter schaatsen heeft een speciaal traditioneel decor. Hockey heeft zijn decor waarbij je bij wijze van zegt... de ondergrens van een auto is een Volvo. De bovengrens is een BMW 7-serie. Mm -hmm. En zo heeft elke sport zijn unieke decor waar ze waarbinnen ze hun basisprincipes van topsport toepassen. Ja, maar u nou, u zegt, die het heb is, ik redelijk in de gaten. Ja, Maar het is een simpel proces. Zeg, dus is ja. het eigenlijk mogelijk om uh, elke discipline van, van sport uh, naar een grote hoogte te tillen? Is, komt, bedoelt u dat? Mm -hmm. Want dat ja, is u geluk in de, in... bij volleybal bijvoorbeeld. En ja. nu bij roeien onlangs. Maar bij volleybal had ik een, een positie direct met de atleten. Uh, die ik aanstuurde door training en door het zo te faciliteren... dat er zeg maar, geen excuus naar afloop is als slogan. <lacht> en op het moment dat ik bij andere takken van sport ben... ga ik nooit op de plaats van een coach zitten... omdat dat een soort gildemeester is... die uit de kleedkamer van de desbetreffende sport komt. Daar is eigenlijk nooit een crossover zie je in geen enkele sport gebeuren. Maar één stap verder weg, op de plaats van een technisch directeur... ben je eigenlijk degene die het speelveld onsaneert. Als het ware het decor ja. gewoon interpreteert en zegt... Van, volgens mij moeten we iets meer naar links of naar rechts. Ja, en u overziet het geheel dan, en blijkbaar kunt u dat goed. Want ik zei net, uh, het roeien, dat is, uh, daar bent u maar heel kort geweest... maar er zijn enorm veel medailles opeens gewonnen. Ja, het is wel de grote vraag over enige causaal verband ja, dus nou, tussen mijn Ja, dat denken wij wel. En <laughs> ik laat graag andere mensen in de waan dat het zo is. Nee, maar de, degene die, ik heb daar het speelveld, zeg maar, schoongemaakt. Uh, een paar mensen aangesteld, onder andere Nico Rings als, uh, zeg maar, een soort baker van rust in, uh, in de roeiewereld... waardoor er ook een kanteling komt van mensen die zeggen... Van, Goh, als Nico Rinks erin gelooft, dan is het goed. Dan haak ik graag aan. Mm -hmm. uh, de man die we daar ook aangesteld hebben, Hessel everts is vanaf, nu gewoon, vanaf uh, maart gewoon verantwoordelijk voor wat, datgene wat er gebeurt. En hem treft natuurlijk minstens zoveel... Uh, nee, niet. Blaan. Eer. Eer voor die medaille. Maar ja. hoe werkt dat dan? Want u zegt, de, de, ik, ik, ik, ik kijk van welke kant moet het op? We, ja. u, u komt binnen nou dan nu bij de Atletiekunie. Waar, waar gaat u dan beginnen? Hoe werkt ik het? begin altijd uh, bij de coaches, omdat dat voor mij eigenlijk de sleutel in het, in het slot is. Dat zijn de mensen die de cultuur zouden moeten bewaken. Dat zijn ook de mensen die bewust zijn over de normen en waarden, op welke wijze we dat doen. Dat doe ik dan direct in samenhang ook met de atleten. En daarna kijk ik naar zeg maar, de kernprocessen. Uh, wat is goede coaching? Welke experts hebben we nodig? Welke accommodatie? Hoe loopt het programma? Is voeding en herstel op orde en zijn ze fysiek en mentaal goed en evenwicht? Ja, nou, dan klink... heb je eigenlijk drie kwart van het proces ja. al klaar. Maar dat klinkt wel als dingen waarvan ik zou verwachten dat een coach dat ook doet. Of is dat ja, niet zo? Gedeeltelijk wel. Alleen in, in dit geval met atletiek heb je het over 44 verschillende disciplines. 22 voor de mannen en 22 voor de vrouwen. Die allemaal weer hun eigen decor hebben. Die iets extra's kunnen krijgen op het moment dat er ook wat crossovers en wat uh, uitwisseling van kennis en kunde is. En dat moet je nou eigenlijk elke keer weer organiseren. Omdat mensen anders graag in hun eigen omgeving blijven zitten en niet uit die comfortzone nou, en, hoe, en hoe zorgt u, want mensen vinden het nooit fijn om uit hun comfortzone te komen. Hoe zorgt u ervoor dat dat gebeurt? Nou, ik heb daar een, uh, een soort metafoor uh, voor. Ik doe, als ik veel tijd heb, ga ik vaak met kleine groepjes uh, aan boord van een schip. En dan gaan we virtueel naar de koning. En bij de koning leggen we verantwoording af van hoe we het gedaan hebben. Dus we gaan eerst naar uh, zeg maar de finale plus twee dagen. Want je ontmoet de koning twee dagen na de finale. En ja. je beschrijft hoe de finale verlopen. Dus welke mensen je geholpen hebben En je werkt dus eigenlijk vanuit de toekomst terug naar vandaag. Hm. Dat is, een is altijd een inspirerend verhaal. Dat is ook een verhaal waar niemand echt wetenschap over heeft. Omdat het in de toekomst ligt. En dan ben je, kom je vandaag terug. Zijn. Wie gaat wat doen? Welke bijdrage moet ik leveren als technisch directeur? En dan ga ik rollen en taken gewoon sterk monitoren... En dan hebben we de rest van de wereld uitgenodigd om ons te bekritiseren. Ja, maar dat is mooi, want u neemt de mensen eigenlijk mee in een verhaal. Ja, ja, ja. ja dat, dat treft mij. Ik ja? werk ook bij het Centrum voor Excellent Leiderschap. Hendrik van Willen, ja. En die, die, die benadering die jij die nu zo aangeeft... die gebruiken we ook als basis voor de trainingen voor, voor leiderschap. Ja? De, de, de, ja. de visie van de, van de toekomst. Ja. En daar vandaan zoeken... Naar opties en mogelijkheden en daar je acties op ja. afstemmen. Dus dat, dat, dat is ja. ja. dat, dat, dat is een vorm van leiderschap die ja. jij ja. dus en, afbrengt. Wat maar dan heeft het is... dan ook te maken met dat je durft het de, de, de, uh, doel heel hoog te ja. zetten. Ja. Omdat me. het in een fantasie zich afspeelt. Omdat het in een droom is. Maar ik ontmantel eigenlijk eerst de titels. Ja. Dus ik ben nu wel Olympisch kampioen volleybal. Maar als ik over vier jaar dan, dan heb ik geen idee wie ik ben. Dan weet een arts ook niet of hij nog wel enige zeggenschap heeft over de medicamenten die dan beschikbaar zijn. Mm. We hebben geen idee over de trainingsmethoden en de toekomst van ontwikkeling. Maar we kunnen er wel over dromen en we kunnen er ook over fantaseren. En, kunnen, en de kunst is dan om een beeld te vormen wat je op zich eigenlijk zeg maar in je hersenen vastbijt. En we zeggen, dat is een aantrekkelijk, noem het hoop en perspectief, noem het het punt op de horizon. Ja. En dat beeld probeer ik met zoveel mogelijk zintuiglijke waarnemingen, dus met statistieken, maar ook met gevoel. En desnoods met muziek en beelden te onderschrijven, waardoor mensen zeggen, oh dat is dus het punt waar we naartoe gaan. Vervolgens gaan mensen ook altijd loslaten, want het punt staat vast. Maar en dan, ja. en dan komt u terug van die boot ja. en dan heeft u een lijstje? Met actiepunten. Ja. Moet ik me zo voorstellen? Ja, en, een aantal taken en opdrachten die ik tot mij neem. Een coach neemt een aantal en die vertaalt het met de atleet. Daar probeer ik dan zo weinig mogelijk te interveneren. Omdat dat verstoort. Dat is een intieme relatie. Mm -hmm. En ik monitor gewoon door heel regelmatig met elkaar te spreken. Van, en dat noemen we dan altijd lessons learned. Dus wat hebben we nu de afgelopen periode geleerd? En dan gaan we weer een stap verder. Wij doen nooit e ik doe nooit evaluaties eigenlijk. Oh, een review, want het gaat altijd over het verleden. Ja. Terwijl een lessons learned gaat, iets, het gaat wel over verleden, maar het gaat erover wat kan ik er morgen mee doen. En dat geeft een heel andere positieve insteek over de controle die je toch hebt over je eigen route op weg naar succes. En die moeten uiteindelijk altijd twee dagen voorbij, voor mijn gevoel, voorbij je doel liggen. Mm -hmm. Dus het doel is niet het doel, maar voorbij het dat doel. Wij... Om Bezoek verantwoording af te leggen bij virtueel voor een Nederlands team. Dat is bij de koning. Ja. En dan leggen we koning Willem-Alexander uit. Hoe het is, we, hoe het is ge ge ge gekomen. Ja. Zo. En, en dat we moet er uiteindelijk dan ook geen excuus naar afloop zijn. Dus je, welke plaats je ook behaalt, daar kan ik vrede mee hebben. Of de, de zesde, de tweede of de laatste plek is. Als dat gewoon, als je daar alles aan gedaan hebt wat je kan. En ik ben verantwoordelijk om alle stenen als het ware van het gebouw neer te zetten. En te kijken of er ook iets is wat we nog niet wisten. Maar we, ik denk dat deze aanpak uh, de, de coaches die medeverantwoordelijkheid uh, ook nemen. Uh, en zich daar ook... Uh, uh, ja, Toen uh, to verplicht doordat, uh, dat ze uh, vanaf de start die, die bij dat keuzeproces betrokken geweest zijn. Anders, dat, moet ik het, dat, anders ga ik het zelf nee, doen. Dat nee, is en, ja, dus maar zou je zou, zou niet ook weer eens een keer coach willen zijn? <laughs> ja, dus een, uh, je bedoelt echt coach van een, ja. een sportteam? Ja. Dat is maar één team waar ik dat kan doen. Dus is altijd binnen een tak uh, volleybal, want de rest heb ik geen verstand van. Nee, maar dat zou toch kunnen? Dat zou kunnen, maar dat, dat doen we weer... niet, want we hebben nu hele goede coaches. Ja, maar die is er nu, maar we moeten kijken naar die stip op de horizon. Dus ja, maar de stip op de horizon <laughs> van mij gaat wel een heel eind verder dan. Ja? Ja. ja, nu nog niet. Waar is er niet nee. een moment waarop je zegt, dat zou ik toch ook wel weer willen? Of bent u inmiddels toch te veel technisch directeur geworden? En dan uh, niet? Ik, ja, dat is, ook, dat is ook de, denk ik de maximale afstand die ik gewoon van de sport graag wil houden. Uh, ik heb één hele grote kwaliteit, maar er ligt de valkuil ook in. Ik word uh, gefascineerd door het doel om die zeg maar, de koning een hand te geven. En ik raak daarbij af en toe wel behoorlijk obsessief. Oh ja, en dat... dat keert zich af en toe wel eens tegen mij. Goed, ja, dat moeten we niet hebben. Zometeen, na het nieuws, gaan we het hebben over een psychiater... die door het Medisch Tuchtcollege is geschorst... maar inmiddels wel weer aan het werk is in Duitsland. Hoe kan dat? Dat bespreken we zo. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl. Holland Doc Radio, in de voetsporen van James Joyce.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 Vanavond in debat op 2. Wie is er verantwoordelijk voor de zorg op uw oude dag? De overheid, uzelf of uw kinderen? Den Haag wil dat we zoveel mogelijk zelf gaan regelen. Krijgt iedereen straks nog goede zorg? Vanavond in debat op 2. Kwart voor 9, live bij de KRO en NCRV op Nederland 2.